Wothuis met het NOS journaal. In Brussel praten 28 ministers van Buitenlandse Zaken over de aanpak van terreur. Het is de eerste vergadering sinds de aanslagen in Parijs en de antiterreuracties in België. Er zullen vandaag geen knopen worden doorgehakt, wel worden verschillende maatregelen tegen terrorisme in Europa besproken. En er wordt ook gesproken over de executie van een Nederlander in Indonesië en de crisis in Oost-Oekraïne. Inwoners van kleine dorpen helpen hun buren niet vaker dan de mensen in de stad. Het beeld dat in een dorp iedereen voor elkaar klaarstaat geldt zeker niet overal. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau na een enquête. Dorpsbewoners zetten zich wel vaker in voor plaatselijke doelen, maar dat doen ze vooral voor zichzelf en niet zozeer voor de buren. Dan gaat het bijvoorbeeld om acties als het behoud van voorzieningen als een basisschool of een sportvereniging. De twee Nederlandse studenten die tijdens een wandeltocht in Turkije waren verdwaald zijn weer terecht. De twee studenten verdwaalden zaterdag samen met de Britse student tijdens een wandeltocht in de buurt van de kustplaats Antalya. Nadat ze een noodnummer hadden gebeld werd een grote zoekactie op touw gezet. De overslag in de Rotterdamse haven is afgelopen jaar met 1% gegroeid. En dat is een minder sterke groei dan die van de havens van Antwerpen en Amsterdam. Rotterdam heeft vooral veel last van de concurrentie als het gaat om het doorvoer van olieproducten. Andere onderdelen van de haven zoals containeroverslag en landbouwproducten groeien wel. Dat komt onder meer door de aantrekkende economie. De Nederlandse tennister Kiki Bertens heeft voor het eerst in haar loopbaan de tweede ronde van de Australian Open bereikt. En ze versloeg de Australische Daria Gavrilova. Het weer langs de oostgrens valt soms wat lichte sneeuw. In het westen en noordoosten is het mistig en kan het nog glad zijn. Vanuit het noordwesten volgt zon met in het noordwesten nog kans op een winterse bui. Het wordt 2 tot 5 graden. Komende nacht gaat het licht vriezen, morgen veel zon en dan is het ongeveer 4 graden. Dit was de Bakker van de ANWB. Er staan een file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knopend Burgerveen, twee kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven.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 CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, dat is een goed begin van de maandag. Maar... Komt zeker omdat het Blue Monday is. Dat vinden ze, denken ze dan. Blue Monday is het voorbeeld. Nou. En dat met dit heerlijke weer buiten. Het is toch een beetje dampig hadden oh, we een beetje werk gelast ja, van. Dan was het helder weer, heerlijk. Maar hier dampt het een beetje. Maar het trekt langzaam weg, hoor. Maak je geen zorgen. Het is uh, CFM Lunch op deze maandag. Het is 19 januari. En het weekend zit er weer op, hè? Dus moet je naast je fiets lopen. Ja, dat gaat niet allemaal. Ik hoop dat u een, een beetje een leuk weekend gehad hebt. Wij wel. We ja, hadden een heel leuk weekend. Ja. En. Uh, we gaan er nu weer uh, fris tegenaan. Deze week. Uh, de Lunch, News weer vijf dagen live. Hè. Wat vind je dat nog? Vijf dagen live. Morgen uh, met Donnie en Cheryl. En uh, voor de rest van de week met... Uh, nou, dat is ook niet helemaal waar. Uh, maandag, woensdag, vrijdag met Ansela. En donderdag natuurlijk met Dolly. Ja, dat is gezellig. En uh, wat gaan we doen hè? deze week? Nou, uh, woensdag natuurlijk hebben we het recept en de bioscoop. En vandaag, als alles meezit, hebben we het regionieuws en het Weekend Report. En uh, ja, nou ja, zo gaan we de hele week maar weer door, hè. La, la, la. Nou, wat hebben we vandaag? Nou, we hebben vandaag natuurlijk ook een leuke 3-in-1 vandaag. Oeh, ik heb een hele mooie hoor. Ah, dit is een mooie 3-in-1. Hij is druk bezig om het uh, nieuws te vergaren. Wat u straks rond half 1 allemaal te horen krijgt. Het regio nieuws natuurlijk. En voor uh, de rest, uh, nou ja, we zien wel. We gaan uh, lekker beginnen. En vandaag maar eens met Van Dijkhout. En stillerij. Het is zo stil in mij. Van Dikhout en dit zijn hem. Mis Montiel met Pascal Jacobsen. Altijd. Ik ben er klaar voor. En Pascal Jacobsen. Ik zoek alleen mezelf. Ja, het is tijd voor de 3-1. 3-1-1-1. En die is vandaag van Foreigner. Lekere, stevige drie in een stevige 3-1, hè, deze morgen. Allemaal liedjes van Foreigner. Feels like the first time girl like you. En, uh... Uiteraard koud as ice. You're a cold. Zo, en dan we weer eens even tijd voor wat nieuws De nieuwe van Maroon 5 En uh, die willen graag uh, die willen graag suiker Die willen suiker in hun koffie Of zo, of waar dan ook in en In ieder geval, het nummer heet Sugar Maroon 5 Uh, die willen graag suiker. Ja, sugar. Ja. Nou, dat vind ik ook wel lekker hoor, in de koffie. Ja, in de koffie. Een beetje, beetje suiker. Ja, dat vind ik ook wel. Ja, de koffie moet suiker. Er is het geen schapen, vind ik. Maar ja, ze zeggen dat je er dan weet. Ja, nou. Ja. Ik vind het altijd dat of je de klap in je gezicht krijgt... als je koffie zonder suiker. Dit, dit is zo ja, een baf, makkelijk. weet je wel. is niet goed. Ja, hé, alles wint hè. Hangen ook, als je het maar lang genoeg doet. Voor Zandvoort en de regio. Nou. Is dat nou weer van aanspraak? <laughs> ja, het nou, is toch zo. <laughs> en je schoonmoeder in de auto heeft ook al geen succes. Dat gebeukt tegen die achterklep... en dan die rotzooi in de kofferbak. <laughs> Nou, hier is het leuke je, nieuws. Heb jij even mazzel dat je geen schouwmoeder hebt? Tot dan. <lacht> Europa Kinderhulp zoekt vakantieouders voor kwetsbare kinderen. Drie weken lang mogen ze genieten van een zorgeloze vakantie... bij vakantieouders in Nederland. Het gaat hier om kinderen van 5 tot 15 jaar... waar het thuis heel anders aan toe gaat. En uh, er zijn ook een hoop kinderen bij die helemaal geen thuis hebben... De kinderen hebben niet veel nodig. Voor drie weken vragen ze slechts een bed, een bord en een beetje extra aandacht. De verblijfsperiode van de kinderen is in de zomervakantie 2015... van 20 juli tot met 7 augustus. Europa Kinderhulp is een landelijke organisatie die draait op vrijwilligers. Deze zorgt dat er jaarlijks zo'n 2000 kinderen in Nederland op vakantie kunnen komen... En veel kinderen worden weer uitgenodigd... in hun vakantiegezin van afgelopen jaar. Maar er kunnen er altijd nog bij. Dus heeft u interesse... dan kunt u contact opnemen met Gert Pool en met Jolanda Langendijk. En uh, deze mensen kunt u vinden... via de website van Europa Kinderhulp. In 2014 is voor ruim... Uh, 6500 bedrijven en instellingen een faillissement uitgesproken. En dat zijn er bijna 2000 minder dan in het recordjaar 2013. Dit blijkt uit de vrijdag gepubliceerde cijfers... van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Haarlem gingen in 2014 100 bedrijven failliet. En uh, dat is nagenoeg hetzelfde uh, aantal als in de rest van de regio... Dit jaar viert Bevrijdingspop Haarlem haar zevende lustrum. Hiermee is het Haarlemse festival het oudste bevrijdingsfestival van Nederland. De eerste editie van Bevrijdingspop werd in 1980 al gehouden op initiatief van Ilco van der Linden. Het festival werd geboren uit onvrede onder jongeren over de invulling van de 5 mei-viering, die op dat moment vooral op ouderen en kleine kinderen gericht was. Tegenwoordig trekt het festival jaarlijks uh, ruim uh, 100.000 bezoekers... en kan zich daarmee rekenen tot een grote bevrijdingsfestival van Nederland. De politie heeft afgelopen weekend een man opgepakt... voor betrokkenheid bij de brand onder de Schotenbrug in Haarlem. Het zou gaan om een 53-jarige dakloze man. wiens zelfgebouwde onderkomen. vrijdagmiddag in vlammen opging. met alle gevolgen van dien. Over het ontstaan van de brand is volgens de politie nog niet echt duidelijkheid. En uh, is daarom op zoek naar getuigen. die iets over het ontstaan van de brand kunnen verklaren. of eventueel andere informatie hebben. Door de hevigheid van het vuur raakte de brug ernstig beschadigd... en ontstond er een verkeerschaos. En uh, de Schotenbrug is mm, op dit moment bij het terpessen gaan... nog steeds afgesloten voor het verkeer. En tot zover de berichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een uh, toch best wel een erg natte zondag ziet het er vandaag toch een stuk vriendelijker uit. De zon schijnt uh, regelmatig en lokaal kan uh, dichter tot zeer dichte mist voorkomen. Deze lost in de loop van de dag grotendeels op met een zwakke noordwestenwind... wordt het een gratis 4. Vanavond en uh, in het begin van de nacht is er lokaal een wintersbuitje mogelijk...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 En tot zover het weer ook, straks om half twee meer. Goldwing en dat heet Love Me Like You Do. Het is voor een van de nieuwe platen die deze week binnenkwamen in een van die hit hitparades. Jawel. En, Het uh, is Cheerleader. Ook wel leuk hoor. Cheerleader. Woe! Het is wel zo leuk uit die cheerleaders. Woe!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 Samen met Anouk. just hold me de so me, hold hold me me En de titel is Hold me. Hold me Tyler.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 Lekker dier van plezier. Mallepap is rond, mallepap is blond. Gezoen op je lood, mallepap.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 Dat is een historische vergissing, hè? Lennart Meijck die, uh, dacht dat Malle Babbe een hele mooie vrouw was. Maar dat was helemaal niet zo. Maar dat was een, uh, een dame die... Uh, nou, ja. <laughs> Mo. Zoek maar eens naar een afbeelding op... Uh, of op internet werken, moet je van vermalle babbe opzoeken. En dan moet je gewoon eventjes kijken naar een afbeelding die je dan te zien krijgt. Nou, die dame die was helemaal niet zo mooi. Want het was eigenlijk gewoon een dame die uh, heel erg op het randje van de samenleving zat. Ze was ook gestoord als een deur. Uh, ze had een groot deel van haar leven ook opgesloten in het dolhuis. Dus uh, <laughs> moet je maar eens gaan kijken. En, eh, uh, heeft dat later ook toegegeven, hè? Dat hij zich totaal vergist had. Want hij dacht dat het uh, een mooie schilderij, een mooie dame was. Maar malle babbe was dat helemaal niet. Dus, uh, en het is natuurlijk een schilderij, dat wel weer. Het is een schilderij van Frans Hals. Uh, ik weet niet of het in het museum in Haarlem hangt. Maar dat, het is een schilderij van Frans Hals. En als je dus. Voor huh? ik weet wel. Ja? Ja, het oh. hangt wel in het museum. Oké, okay. nou, als je het moet je maar eens gaan kijken en het is gewoon. <laughs> het is een zeer lelijk mens gewoon. Het ziet er niet uit. Maar goed, er is in ieder geval toch een liedje op te gemaakt. Dat zal ze ook nog nooit vermoed hebben, denk ik. Rob nee, Denijs, denk ik ook niet. Rob de Nijs uh, zong het. Dat was de hitversie, alleen het werd oorspronkelijk geschreven voor Adele Bloemendaal. En dat weet jij. Jij hebt, ja. jij hebt gisteren ja, gezongen, dat... de, de, de versie van Adele. Want die heeft het dezelfde tekst, maar dan in de ik-vorm. Dus die was dan Malle Babbe. En dat ja. was dan weer wel een mooie vrouw. Dus dan kan het allemaal weer. Dit wordt de laatste voor het nieuws. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het zijn de kleine dingen die je doet? Oh nee, de kleine dingen. Niels. ja, ja, ja.